Michel Koenen met het NOS-journaal. Een verbod op benzineauto's, zoals Amsterdam over elf jaar wil... gaat een stap te ver, dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven... in reactie op het plan dat de gemeente gisteren presenteerde. En ze benadrukt wel dat schone lucht belangrijk is... en dat het goed is dat steden daar plannen voor maken... en mensen helpen bij de overstap naar schonere auto's. Eerder vandaag gaven meerdere partijen in de Tweede Kamer al aan... dat ze kritisch tegenover de plannen staan. GroenLinks was positief.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 En de Britse prins Harry heeft zijn bezoek aan Amsterdam... voor volgende week afgeblazen. Wel reist hij vooralsnog donderdag gewoon naar Den Haag... vanwege het begin van de Invictus Games... voor militairen en veteranen die gewond zijn geraakt. Dat meldt de Telegraph. Waarom Harry Amsterdam laat schieten is onduidelijk... maar mogelijk heeft het te maken met het feit... dat zijn vrouw Meghan elk moment kan gaan bevallen van hun eerste kind. Het weer nog, vooral in het zuiden en het midden van het land lichte regen. Vannacht in Zuid-Limburg kans op natte sneeuw. Het koelt af tot 1 à 6 graden. Morgen verspreid over het land buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt 5 graden tijdens buien tot 10 graden als het droog is. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 We love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 Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleefd het. Beleef het, beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. On CFM Every day I waken everything is broken, turning off my phone just to get out of bed, get home every evening, and history's repeating, turning off my phone, cause it's hurting my Hey! We'll <laughs> be